Welk een vreugd je haar bereikt door haar een kind te schenken. En we winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet ja! We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet In de plaats van hart en nijd, vrijheid, vrede, menselijkheid en een beetje warmte. Ziet reeds vloer de dageraad, die ons het licht gaat brengen. De zon die aanstond, ons alle kwaad op aarde zou verzingen. Want ja! We zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Telpen niet waar. Ja! We zijn op de wereld om elkaar.